Omroep Max, nachtzuster. Ja, we zijn er weer met nog een heel lekker laatste uur... van deze nacht van 1 juli. Of het is al ochtend eigenlijk. Ja, ik kan het niet zien. Ik hoor wel van de luisteraars dat het heel slecht weer is plaatselijk... en dat het licht begint te worden. Maar wij zitten nog eerlijk in de studio... voor het laatste uur hier van nachtzuster... Ik vervang Astrid Assis, eh, nou, Astrid, even opnieuw, Wim. Even rustig, <laughs> wakker blijven. Astrid is er vannacht niet, helaas. Door omstandigheden, maar ze komt snel weer, waarschijnlijk alweer volgende week. En daarom ben ik er een nachtje. Mijn naam is Wim Rijken, ik vind het hartstikke leuk om bij u te zijn. En u mag mij alles vragen. Dat kunt u doen op telefoonnummer 0800 1121. En daar mag u ook de antwoorden doorbellen op de vragen die al geweest zijn. De crypto is puntenreeks. Puntenreeks 13 letters. I close my eyes and count to 10. Misschien weet ik dan de oplossing. See you. true to... I close my eyes and count to 10 En weet je dan het antwoord van de crypto misschien wel? Dit was uh, Dusty Springfield. De opdracht is, of de opdracht, de, de, de puzzel, de crypto. De opdracht lijkt wel of je mee moet doen, dat moet helemaal niet. Je mag meedoen. Maar dan is uh, de opdracht, als je mee wil doen... puntenreeks met 13 letters. Puntenreeks. 13 letters. Ik ben er heel slecht in zelf, dus ik ben heel benieuwd hoe goed jullie erin zijn, 0800-1121. Punt in de reeks, dertien letters. En dat is het nummer, ook voor al uw vragen en antwoorden. 0800-1121. Een hele goede morgen bijna, kan ik zeggen. Els, hallo? Hi. Hi. Ik zal even de radio... Uh, ja, wat graag. Drink toch? Ja. De, we galmen een nou, beetje. Nou, Wim, ik heb zo lang moeten wachten... Oh. Dat nou, het spijt me. Ik had echt die weer op de punten Maar van, maar het is ook zo ook, druk. Ook ik het wat je erbij zei. Ik al kan het niet geloof ik zei je. Oh, wat zeg je Nee, maar het is, er wordt uh, heel veel gebeld heb, gelukkig. Alles opgeschreven. Ja. Want ik wist eigenlijk alles wel te beantwoorden. Ik dacht, nou, dat weet ik wel, dat weet ik wel, dat vind ik wel. <laughs> slim, slim vrouw. Maar na nou, nou, anderhalf uur wachten ben ik echt doodmoe. Echt doodmoe. Ben je, ben je, je hebt anderhalf uur gewacht, maar tot je anderhalf terug... Anderhalf uur. Ik heb Joop aan de telefoon gehad telkens. Ze, ze zei die, blijf me hangen. En nou, toen werd het te, uh, te lang. Dus na een half uur heb ik opgehangen. Toen heb ik na een half uur weer eens een keer gebeld. Oh en, zo. Uh, ja, maar, maar Els, luister. Het ja. Is, het, ik snap het. En ik snap dat dat soms lastig kan zijn. Maar gelukkig wordt er heel veel gebeld. Omdat mensen elkaar willen helpen. Ja. Mensen hebben veel vragen. Ja, die... Maar soms duurt het even. En soms wordt een gesprek lang. En dan komt er een gezellig plaatje. Want je kan natuurlijk niet alleen maar babbelen. Dus het is nou, soms ook een ik, heel ik, ge geregel. Ja. Weet je, waar ik uh, even mee wilde helpen is met nou. Bea, ja. uh, op, die op de Veluwe woont geloof ik. Ja. Dat, wat, wat, dat was toen ik pas inschakelde hoor, ja. want ik had een goede film zitten kijken. Weet <laughs> je je ja, herinneren? Bea die wilde naar Florence. Naar Florence met een reispartner, ja. Ja, die is de reispartner. Ja. Nou, ehm... Um, ik ken heel Italië erg goed, trouwens heel Zuid-Europa goed. Ja. En mocht um, ze geen mooie Italiaanse kunnen vinden, of hij moest op een Italiaans type meer, uh, lijken, geloof ik, ja. dan kan ze ook met mij. Ik ben iets jonger dan zij, leuk. maar toevallig heb ik ook altijd naar Florence gewild, want ik ben erg geïnteresseerd in kunst en yeah. cultuur. Nou. En uh, ja, dus ik wil ook wel eens uh, het een en ander van uh, Michelangelo zien. En ja. dat er zal ook wel veel van Leonardo da Vinci uh, zijn. Ja. Maar uh, ik heb er gewoon nooit de tijd gehad om naar Toscana te gaan. Dus ik wil ook wel dolgraag met haar mee. Nou, wat leuk. Ik, uh, ja, en uh, ik heb een appartementje uh, aan de Riviera. En dan mag ze ook nog verder met mij mee om de vakantie af te maken. Nou, ik hoop dat Bea nog luistert. Jacob, ja, ik hoop het. En anders dan. Uh, nou, we hebben een dus nummer. Krijg ik ik hoorde haar zeggen: ja, krijg ik dan het adres van diegene of het telefoonnummer? Maar dat hoorde jij, geloof ik, niet. Nou, dat gaan we zo meteen. Want, uh, ja, dat, dat is in orde. Dat gaan we zo meteen buiten de uitzending dan even doen. Dan kunnen we kijken of we Bea kunnen en contacten. Dan vinden we samen een leuke Italiaan. <laughs> <laughs> zoek, zoek jij ook een man, Els? Nou, mijn man was toevallig uh, half Frans, half Italiaan. Ja. En, maar Amerikaan, waar van Frans-Italiaanse afkomst. Dus ik bedoel, uh, ik weet wel wat ze bedoelt. Ja, en ja, die is al heel lang geleden overleden. Oh, dat is naar. En je bent nu alleenstaand? Ik ben alleen net zoals zij. Nou, we zijn. Uh, en we wonen niet zo ver van elkaar, geloof ik. Want ik wo woon in Soest. Oh, en ja. zij, zij zei: ze woont op de Veluwe. Ja, nou luister, ik heb, als het goed is, heeft Tjitze net Bea gebeld... en is ze oh, nu aan de lijn. lijn. Ja, als ze, als ze... Laat haar maar binnenkomen. <lacht> ik hoop dat we er niet wakker bellen. Misschien is ze naar bed gegaan. Dat kan het niet. Ja, je ja. hoeft niet, joh. Anders kan ze mij morgen wel bellen. Dat kan ook. Ja. En dan geef ik mijn gegevens wel door. Want... Hallo Bea, met Wim Rijken van Nachtzuster... Ja. Wat, lag je al te slapen? Ja, een beetje. Ah, bel ik belletje wakker. Ik hoor Sorry. Dat geeft niet. Maar lu luister, we hebben Els aan de telefoon. En nou is Els geen Italiaans <laughs> uitziende man. Maar ze wil wel graag naar Toscane. En heeft ook nog een mooi huis aan de Riviera. En ze wil wel als reispartner. Oh, dat is ook goed. Hé, hey, appartementje hoor. Eh, appartementje, wat zei ik dan? Uh, Huis, mooi, oh, nou, nou, nou een mooi appartement. mooie villa, maar ja. wel een heel mooi appartement. Al heb je er een tent, dan is maar het al fijn. Ik heb altijd naar Florence gewild en ik ken Italië heel goed. Oh, je kunt een beetje Italiaans praten? Ja... Bokkel, bokkel, maar heel, wel heel goed Frans. Oh, en goed. ik vind altijd, als je Frans spreekt, dan spreek je ook Italiaans. Ja, een beetje je kan wel. het heel goed verstaan. Nee. Maar weet. lijkt je dat wat, Bea, om ja. misschien met hem... Met, dan is het wel geen man, maar zij is ook alleenstaand. En ja. misschien vinden jullie in Italië wel allebei een leuke man. Ja, wie zal het zeggen. Ja. Je haakt er wel op in, Wim. Ja, ik vind het geweldig. Ja, je ja, vindt het ja. geweldig. Nou, ik ook. Het allemaal van de Frans Italiaanse afkomst. Nou, wat leuk. Wow, dat is helemaal dat leuk, vet, hè? Ja, nou, we gaan uh, buiten de uitzending de nummers van jullie aan elkaar geven. Dat doet Jitsen zo meteen en ja. ik wens jullie alvast heel veel plezier. Dankjewel. Ja. Arrivederci. Arrivederci. Ja, dat zeg ik niet tegen jou. Nee. nee, ciao ciao. Ja, ciao. Ciao ciao. Um. <laughs> ah, wat leuk, zeg. Heerlijk. Het is tijd voor een heel mooi liedje. Ja, want de nacht is haast voorbij en daar heeft Conny van der Bos een prachtige tekst op geschreven. En ik heb mijn zangdeel van mijn werk, mijn carrière, <laughs> zeg ik dan maar even chic, Nee, maar door Conny ben ik gaan zingen, want wij zaten samen in de musical Heimwee. En we zaten samen in de bus, want we hadden een hele leuke klik. We raakten bevriend. En na tientallen voorstellingen door het land, 140 voorstellingen... Zij zei zij ik heb zo'n leuk liedje van Edith Piaf. Zou jij dat niet met mij willen zingen? Nou, zo is mij zo begonnen. En toen hadden we een hit in 1988. Maar net daarvoor had zij een hit met dit nummer. En dat vind ik zo mooi. Wat ben ik blij, en dat hoop ik voor jullie allemaal... wat ben ik blij dat er liefde bestaat. Het is haast voorbij, je bent nog zo dichtbij Er is zoveel dat ik nog zeggen wil Altijd van je houden, nooit meer een moment zonder jou Is dat wat jij ook wil? Ik zwijg en hou me stil, bang dat ik verkeerde dingen zeg Ik wil je niet meer missen, ik wil niet meer verder alleen staande hand ben ik niet meer benauwd. Ik voel me sterk en kan het leven aan. Nu ik jou gevonden heb, wil ik niet meer verder alleen. Ja, wat heerlijk, hè? Wat ben ik er ook blij om dat er liefde bestaat. Kan mij niet genoeg liefde zijn in het leven. En over liefde gesproken, ik heb ook nog een leuke prijs. Maar nog geen winnaar, want we hebben nog niemand die de crypto goed heeft opgelost. En ik dacht, nou, dat is zo gebeurd. Ik weet het wel niet, maar jullie vast. Nou, ik geef hem nog een keer. De crypto luidt puntenreeks. 13 letters. Puntenreeks. Een woord, één woord... 13 letters. En het is lekker druk op de chat, hoor ik. Het is heel druk, dus als je er nog bij wil, ga lekker. Veel bekende gezichten. Astrid dus niet. Ik ook niet, want ik kan het nog niet combineren. Dan word ik helemaal dol. Het moet lekker zo blijven, even nog hier voor mij. Maar je kan meetchatten op www.nachtzuster.net en twitteren op www.omroepmax.nl En bel me met alle vragen en antwoorden. We zijn er nog tot 6 uur vanochtend op 0800 -119. 2108001121 1121. En dat kost helemaal niks. Goedemorgen, Aniek. Ja, goedemorgen. Welkom in het programma. Zo, even degenwaard. Ja, even weg. Ja, dan hebben we geen galampje. Ja. Het gaat over de snuiftabak. Vertel. Dat is in Zwitserland nog doodnormaal stil, dat je gewoon op elke straathoeken kan kopen. Ja. En wat je dan doet, is je neemt een snuifje tussen twee vingers. Ja. Daar als je bij de rechterhand bent met je linkerhand. Als je dan je rechterhand horizontaal uitspreidt... dan heb je altijd zo'n kuiltje tussen je wijsvinger en je duim. Ja. Daar lest je een beetje van de spul in. Ja. En vervolgens inderdaad net als bij dingen als cocaïne schijnt dat er zijn. Oh. Dan uh, doe je één neus dicht en met de andere snuif je van hier op. En dat gaat uh, een beetje prikkelen. En als je genoeg snuift, hebt, dan ga je er inderdaad ook van niezen. <laughs> heb, <jij het> zelf, <coughs> heb je het zelf wel eens geprobeerd? In Zwitserland, ja, vaak genoeg. Ja, en, en dat doe je dan gewoon op straat? Dat, dat is niet in ja, dat een café je, je of thuis? Ja, op straat verkocht. Ja, maar dan zie je dus mensen zoals hier, mensen op straat roken. Zie je daar op, mensen op straat, dat ik probeer het net even met mijn handen mee te nemen. Ja, het, het je. is een, een klein uh, rond doosje, mensen, is het meestal. Mm -hmm. Wij verkopen er vaak van die uh, munt uh, snoepjes in. Ja. Dus uh, zeg maar vijf centimeter doorsnijden. Ja. En dat kan je inderdaad krijgen met mentors en met acolyptus... En met ik voor wat allemaal. Je hebt het tig smaak in. En is het dan alleen lekker om te snuiven dat je dat luchtje voelt... of heb je daarna, bijvoorbeeld één minuut later of wat later... ook nog een soort verlekkerd gevoel, alsof je dat het nawerkt? Ja, je voelt de nicotine ook. Ja, ja. Ja. Het is gewoon heel uh, fijne boeien... Ja, en is het verslavend, denk je, of is het gewoon een, een genotsmiddel wat je een keer doet en dan weer. Nee, niet? het is volgens mij niet verslavend. Ik heb in Nederland nog nooit naar gevraagd. En ik ben wel in de bak. Ja, wat goed. Wat leuk dat je dat, je dat zelf hebt gedaan en dat het in Zwitserland op die manier gebeurt, want ik heb het hier nog nooit gezien. Nee, elke berg, uh, je kan het wel goed kopen. Ja. En is het, hoeveel, wat, is het duur of is het zo'n heel makkelijk te, te betalen? Nee, allemaal? het is heel goedkoop zelfs. Nou, super. Ik geloof dat je zo'n van duizend euro drie euro en daar doe je weken mee. <laughs> en het is, dan, het is ook niet zo schadelijk. Ja, goed zal het misschien niet zijn, maar het, het is, je kan dan beter dat dan sigaretten roken waarschijnlijk. Ja, misschien wel. Ja, dat weet ik eigenlijk dat ik ook niet. Een, een, daar een, hebben, daar <laughs> hebben we weer een nieuwe vraag. Maar hartstikke <laughs> bedankt voor je antwoord. Had je ook nog een vraag of was dit het? Ja, waarom word ik een halve zo lang in de accu hangen? Oh, heb je een elektrische auto dan? Nee. Ik was verslapen en ik werd opgebeld door jullie. Oh. Ik uh, zou in de rijtje zijn in die zegal, maar vervolgens zit ik een half uur lang in de weg. Dat oh. je lekker macro leeg trekken. Nee, nee, dat kost niks. Ja, nou, dat weet ik wel. Maar macro had wel weg. Oh, je accu van je telefoon, Liebélé. Ja, weet ja. je wat dat is als je nou van plan bent? Ja, dat is misschien stom om te zeggen. Maar als je nou denkt, ik ga zo slapen en het is heel druk. Dan, dan ja, dat is natuurlijk lastig dan. Om dan je telefoon dan, ja, je snapt wat ik heb. Ja, nee, zeggen. ik was wel de nacht wakker geworden. Dus ik had de radio aangezet. Ja. En ik flikkerde ergens drie uur geluidig die uitzending in. <lacht> maar uh, maar je... ik heb ook gezegd van, ik ga weer slapen. Maar ja. dan word je wakker gebeld. En vervolgens kwam het iedere, keer, iedere tien minuten bij. terug. Dus, ja, je bent zo in uitzending. Nou... <lacht> ik hoop het je helpt en zeggen van nou over twee minuten weer in de buurt ja maar soms is planning heel moeilijk als het heel druk is in een uitzending en ik begrijp je punt ik ga het goed maken met een mooi liedje voor je wat dacht je daarvan nou, ik moest wat wil je horen uh, doe maar eens me niet uit. hou je van uh, ik, ik noem hem wat ik, ik geef je een hele rozen tuin dat nummer rose garden van lynn Anderson, lijkt je dat wat Doe maar Ja, is goed. De, deze is speciaal voor jou, voor het wachten. Wat natuurlijk niet onze opzet is, we werken hier keihard bij de telefoon. En het is heel druk, gelukkig, want het programma daar, doet het gewoon heerlijk bij heel veel mensen. Die luisteren allemaal, maar dat moet je eens... Wees blij dat je erdoor komt. Nou, ik was eigenlijk verwacht op de telefoon. Nee, dat bedoel ik. Nou, deze is speciaal voor jou. Geniet ervan, Aniek okay. Lin Anderson. Goed. I beg your okay. pardon.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 Ik heb het nooit beloofd, dus dan kan ik het ook niet nakomen. Maar ik zou het wel willen hoor, dat bij jullie allemaal een bosje rozen kwam brengen. Helemaal na het verhaal van Sjors dat hij het zo moeilijk heeft in de bloemen. Denk ik, nou, dat is pittig toch de afgelopen drie jaar. Laten we zorgen met z'n allen dat het ook daar beter gaat. Kan ik makkelijk zeggen, natuurlijk. Moet je het nog wel doen. Ja, ja het, is ook niet het is ook niet makkelijk, allemaal. Maar soms ook wel, want we zijn natuurlijk wel al een heleboel antwoorden geweest op een heleboel vragen van luisteraars vannacht ja, toen we hier. Ja, hallo, Daar, dat bedoel ik. Goeie. Ik hang nog zo lang, ik hang ook al heel lang. Oh, u hangt ook al heel lang. Och, gosh. Ja. Ga, ik voor, ga ik voor u ook een plaatje draaien? Ik ga u iets zeggen hoor, nee. Spreek ik met Ket? Met Frederik. Met Frederik. Dag ja. Frederik, goedemorgen. Ja, hallo, hallo, hallo. Het is heel druk, Frederik. Ik zei het net al, maar ook Jeetje. hartstikke leuk. Het is lekker druk. En, ik weet het. En... Uh, ik was aan het begin al begonnen en toen moest ik nog eens naar huis fietsen. Dus heb ik het weer overnieuw aangepakt. Maar nou heb ik dan eindelijk te pakken. Ja, hartstikke leuk. Gezellig. Uh, nou, ik wou zeggen... de hele geschiedenis met Reinaard Meij... dat hebben we allemaal al eens straks afgehandeld. Ja. Maar ik kwam er toen niet meer toe om te vertellen... dat was nog een toevoeging... Ja. dat hij, dat ik weet dat hij... ook veel fransche dingen heeft gezongen. Want hij is een elzasser. En ik heb hem namelijk eerst gehoord als... we hadden een plaat waarop hij fransche chansons zag... Ja. En uh, toen op een gegeven moment... Dacht, hey, nou, het is Reinhard mij. Hij denkt ook oh, Duits. Mm -hmm. En dat vond ik wel grappig. Ik heb die plaats niet meer. Het is nogal lang geleden. En die zei de scheiding naar de andere kant meegegaan. Ja. Maar ik weet niet of jullie dat nog een voorraad hebben of zo. Maar ik vond het wel leuk om dat te vertellen. Ja, hartstikke leuk. Het, het toeval Want wil... Ik geloof, ik geloof ja. dat zelf, hetzelfde liedje ook in het Frans staat. Maar dat weet ik niet meer zeker. Oh, dat is vast een heel mooi liedje in het Frans ook. Nou heb ik toevallig net met Joop voor het liedje... dat zo meteen komt een Frans liedje uitgekozen. Weliswaar niet van hem... Maar wel nee. iets waar ik u ook een heel groot plezier mee doe, dat weet, weet ik zeker. U, ja, Jouw. Nee, <laughs> ja. Jouw, waar Ik jou. Ja, ik dacht dat, een, dat de anderen het misschien wel leuk zouden vinden om. laat mensen nog niet weten. Om, uh, om hem in het Frans te horen. Ja. ja, nee, dat begrijp dat ik. Voor mij of zo. Nee. Maar, uh, nee, maar. misschien maar... komen we nog tegen het uur met vallen niet We gaan even zoeken. Reinhard ja, Mai okay. in het Frans, hij komt uit Elsas. Ja, nou, dat... ja toen heette hij, die... wacht even, dat was toen onder de naam Frederik Meij. Frederik Meij. Ja, ik ben ook Frederik, maar dat is vanaf wat Maar dit oh, Dat allemaal... schept een band, hè, zo'n name, namenlink. <laughs> ja, helemaal. Ja, nee, maar precies. Frederik Meij en uh, daarna Reinhard Meij. Ja. Frederik Meij. We gaan op zoek. Ik beloof niks. Maar ik beloof je wel dat ik een ander mooi Frans liedje voor je draai. Van Asse Nervoer zo meteen. ben echt van kopiel. Oké, goed. Op okay, goed <laughs> ja. Ja. Ik ook, dankjewel. Okay, dat dat dag. dag. Nu heb ik wel Ket, als het goed is. Ja? Ket, goedemorgen. Wim Rijken kan hier voor jou. Kan jij mij even? Ik kan je heel goed verstaan. Jij mij ook? Ja, nou, wat minder. Oh. K kan het volumeknopje bij jullie wat harder? Gaan we aan werken. Ik, ik druk ze wat te horen uh, in mijn oor. <laughs> niet doen, niet doen. Dat zit, dat zit heel krap allemaal als je dat doet. Ach, dat is <laughs> Raak je oorbellen zoek. Maar vertel, wat heb je op je lever? Nou, ik wil heel graag weten of er nog bamhartige mensen zijn. Oh. Zo. Ja, dus jij weet binnen te komen. Ja, hè? <laughs> Ja, dat wil ik nou graag weten. Maar twijfel je daaraan? Nou, uh, in, in, in, in, in zoverre dat ik heb hulp nodig en tot nu toe heb ik alleen maar nul op mijn request. En waar heb jij hulp voor nodig? Ehm... Um... Ik heb uh, MCS, Multiply Chemical Sensitivity. Ik ben allergisch voor onder andere parfum en een heleboel aantal chemische stoffen. Ja. En dan krijg je van, je van je arts te horen van waar jij nu woont, daar mag jij niet wonen. Daar ga jij kapot, want jij moet loswonen van in ieder geval van mensen die direct tegen je aanwonen. Ja. Een vrijstaand huis. Ja. En dat is die... ook niet echt optimaal en dan zoek je hulp bij instanties en dan denk van nul op je request en ze vragen dan het hand van je gat. Je, nou oké, okay, je, je stelt de vraag aan zo'n instantie, dus dan weten ze daarmee om te gaan en nou heb je een hele stichting achter je. Mm -hmm. En dan na drie, vier maanden blijkt uh, dat ze eigenlijk vanaf het begin al weten dat ze je niet helpen. Maar... En dan zit je nog steeds vast op je stek waar je dus gewoon kapot zit te gaan. En toen dacht ik, zijn er nou nog barmhartige mensen die je wel helpen? Maar jij bedoelt dan barmhartige mensen die in de organisatie zitten van wat jij nodig hebt. Want barmhartige mensen die je vrienden zijn, je familie, je mensen om je heen. Die, die, vra nou, die bedoel je niet? Nou, nou je het zegt, ik, ik ben onder andere kunstschilder. Want een van... De oorzaken is dat het bij mij zo uit de hand gelopen is... dat ik met een gasmasker nu buis loop. Ik loop gewoon voor paal. Maar zonder dat masker kan ik niet meer naar buiten. Oké. Okay. Ik kan bijvoorbeeld gewoon vlamd raken aan mijn onderbenen. Zo. Maar, maar wat heeft dat met die niet-barmhartige mensen dan te maken? Hoe gruwelijk het ook is wat je hebt natuurlijk. Maar wat bedoel je dan? Nou, en wat, wat ik dus... Uh... Uh, probeer in in de directe omgeving, want echt verder kom je niet dan, hè? Mm -hmm. Want als je, ik zal maar zeggen, in een vreemde omgeving komt met een vreemd masker op je neus, ja. dan staan ze of met hun hand in één keer omhoog, omdat ze denken dat je ze overvalt. <lacht> of ze springen een meter hoog van wat is dit? Het is natuurlijk een heel vreemd gezicht, zo'n zo mondmasker. Ja. Of in, in extremere gevallen met hittegolven en zo, dan is het echt een gasmasker. Ja. Dus mensen die, je, je kunt ze al wat moeilijker benaderen. En dat heb jij dat altijd, omgeving. heb jij dat altijd op als je naar buiten gaat? Ja, ik loop echt voor paal. En, dat, dat moet, en, en als je thuis bent, kan het dan af? Nee. Je hebt want dat... omdat ik naast buren woon, ik zit in een rijtjeshuis. Ja, ja. Alles komt via kiertjes naar binnen. En je opent ook oh. op, de deur, omdat je bijvoorbeeld iets in je bak moet gooien. Heftig zeg. En dan, pff, dan komt die lucht naar binnen. Dat kan je, ja, dat hou je niet tegen. Nee. Maar waar zou jij zeg. dan moeten wonen om dat, om dat niet meer te hebben? Moet je dan niet op, op de hei ergens of zo gaan zitten? Ja, nou, ik heb zelfs tegen een instantie gezegd... Zet mij in een stal in de wei. Ja. En dan meen ik echt serieus. Ja, ja, ja. Kraantje water en een gasflesje met een buta-dingetje. Nou ben ik geen arts, maar is daar nog wat aan te doen aan jouw situatie? Of moet je daar de rest van je, uh, je leven mee leven? Nou, het probleem is... Uh, uh, ik ben, blijkt nu, achteraf... Dat ik genetisch geboren ben met de afwijking om niet te kunnen ontgiften. Oh. Dus alles wat ik in de loop van mijn leven aan gif tegengekomen ben... En bijvoorbeeld parfum is een chemisch cocktailtje. Ja, ja. En gewone mensen die, die kunnen dat verwerken. En dan vloepen is die weer uit. Mm -hmm. Deodorant via de oksel naar binnen en ja. andere kant weer uit. Maar ik kan dat niet, blijkt nu. Maar nou heb ik dus... Uh, beroepen gekozen die helemaal verkeerd voor me zijn. Maar dat wist ik niet. Oh, wat heb je voor beroep gekozen dan? Ik ben eerst uh, automonteur geweest. Och, ja. Dat was wel heel chemisch, hoor. Ja, je Ik was een het van helle, de ja. vrouwelijke automonteurs, zoals ik weer. Wel heel stoer, maar niet het beroep als je deze ziekte hebt natuurlijk. Nee. Nou, toen gingen we naar de kunstacademie. Ja, al die verf, ja. Dat is ook behoorlijk chemisch. Ja. En, en de etsafdeling ook nog eens en zo. Ja, ja, ja. En toen werd ik... Uh, Beeldend kunstenares, ik werd schilder. Ja. Kan En dat... dan airbrushen. Doe je dat nog wel, dat airbrushen en zo? Nee, dat mag niet meer. Dus ik nee. moest uh, met pijn in mijn hart mijn compressor verkopen. Ja, ja, ja, ja. Dat is een apparaat wat je nodig hebt om te kunnen airbrushen. Wat kan ik doen om jou een beetje gelukkiger te maken? Nou, uh, wat ik nou probeer... maar dat krijg ik niet van de grond... omdat mensen alleen maar lopen te stuiten als mijn neus zien... Mm -hmm. die, die ze dus niet zien omdat dat masker ervoor zit... Mm -hmm. Uh, ik, ik heb een website en ik probeer mijn schilderijen te verkopen, zodat ik, nou, je kan, eigenlijk kan je wel zeggen, ik vlucht, ik moet, wil ik kunnen overleven, moet ik, in dit geval wordt het dan een huisje in Duitsland. Ja, noem de website. Maar ik heb niet genoeg uh, valuta's nog om het aan te schaffen. Snap ik, noem die website alsjeblieft. www.nl. Ket, dat is mijn naam, dat is gespeld Karel Eduard Tinus. Ja. Dan krijg je een mintekentje, dus geen underscore, nee. maar gewoon een mintekentje. Dan krijg je een art, Anton Richard Tienes, com. Oké. Okay. Ket streepje en dan zien ze art, dus, dan gaan weer schrikken, want er staat een foto van mij met dat masker ja. op mijn neus. Op oh, dit zijn mensen niet schrikken. It's only Z me. Ze gaan niet schrikken, Ket. Ik okay. hoop dat jij je droom waar kan maken... en ik wens je hartstikke veel succes. Ja. Tot ziens. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Dag, ket. Oké. Okay. Dag, dag. Mm -hmm. Anneke, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik ben er heel laat ingevallen... en toen hoorde ik op een gegeven moment uh, je naam. Dat is mijn vraag eigenlijk... en ik ben er een be be best eigenlijk een beetje nieuwsgierig naar... als jij misschien familie bent van Tom Rijken. Van wie, Sander Rijken? Nee, van Tom Rijken. Hij is vroeger hier dominee in Giethoornen geweest. Eh, uh, niet dat ik weet. Ook geen, verder helemaal geen familie? N nee, ik, ik heb, uh, volgens, nee, ik heb nooit van een Tom Rijken uit Giethoornen gehoord. Nee. Nou, hij, hij komt oorspronkelijk zeg maar, uit, uit het westen van het land, uit Brabant die kant. Waaruit, uh, nou, hij heeft, is ook op de kant in Breda en zo gestaan. Mm hm maar ja, ik hoorde je naam. Nou, ik denk dat je probeerde er door te komen. Maar ja. het uiteindelijk gelukt is. Ja, leuk. Nee, nou, ik zal, ik zal nog. Ik zal, nee, ik, ik zal het eens aan mijn vader vragen. Ik, ik weet het niet. Ja. Misschien is er nog een oom Tom die we niet wisten. Misschien heeft hij wel, misschien heeft hij wel heel veel geld. Ja, dat denk ik niet. Nee hoor. Nee, dat is een grapje. Dat is helemaal niet belangrijk. Nee, maar ik, ik ga. Ik weet het niet. Nee, nee. Nou ja, goed. Dat is mijn uh, Dat... nieuwsgierigheid is beantwoord, dus beantwoord. Ja, dan uh... is je vraag... Nou, je had, je had ook een vraag en laat ik die nou toch kunnen beantwoorden. Dat is ook leuk. Ja. ja. <laughs> Dank je wel. Ik ga een mooi plaatje voor je draaien. En voor alle andere luisteraars natuurlijk ook. En ik wens je een hele fijne dag. He may be the face I can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 Wat een heerlijke ochtend als je die ochtend begint met charles zijn voer toch? Met She. voor alle vrouwen die luisteren. En natuurlijk ook voor alle mannen die luisteren. Maar het kan ons het schelen, toch? <laughs> ja, hij is om vier uur opgestaan. En hij traint voor de Vierdaagse. En hij wil vandaag een heel end gaan lopen, volgens mij. Mark de Wandelman, goedemorgen. Goedemorgen, Wim. Ja jongen, ik heb uh, ik, ik kijk de wereld alweer uh, frisse fruit te uh, tegemoet, uh, zoals we dat al zeggen. Inderdaad, vier uur opgestaan en uh... Ja, nu inderdaad naar voorbereiding voor de Vidaagse. Ik heb nu zo'n beetje 475 kilometer in totaal getraind. Dus ik wou vandaag uh, de 50 kilometer uh, gaan lopen. Dus als alles een beetje mee zit, ben ik rond 1 uur weer, uh, weer in Nieuwvliet in Zilfander thuis. Zo. En het is een, een genot, hoor, om uh, zo vroeg op te staan. Want uh, ja, als ik hier zo achter me kijk, dan zie ik uh, de, de horizon rond uh, Vlissingen. Mooie fikse, fikse buienluchten. En uh, kijk ik hier recht voor me, dan zie ik duimpannetjes. Ik zie daar uh, grote kleine konijnen voor me uitruppelen, yeah. het wind die het blaast, uh, uh. ja het is de wereld ziet er, uh, ziet er mooi uit. Vanmog. Het lijkt dan ook alsof de wereld van jou is hè, op zo'n moment. Nou, dat is het mooie van, wat uh, dat betreft ben ik sowieso nog vroege vogel hoor, uh, altijd redelijk op tijd opstaan en uh, dan is het nog rustig, de natuur ontwaakt, uh, ja je ziet van alles gebeuren, je ziet dingen die de nacht hebben doorstaan, ik, mm -hmm. ik kwam net uh, een, een, een vissenkopp hier tegen, die waarschijnlijk vissen hier vannacht uh, ja, geslacht hebben of wat dan ook, dat ligt hier dan zo op de weg, je ziet uh, kadavertjes, uh, je, ziet, je ziet krantenbezorgers, uh, bakkers, warme bakkers die de bootjes ja. gaan rondbrengen, boten over de Westschelde, industrieën die zich aan het opwarmen zijn, opstogen. Dus ja, ja dus, uh, de, de dag ontwaakt en jij bent er als eerste bij, dat gevoel denk ja, ik. Dat vind ik mooi en het is lekker rustig en uh, straks dan, uh, gaan we lekker bakken koffie verderop, uh, Helemaal goed. En dan, uh, dan komt het helemaal goed. En hoe, ah, voor de hoeveelste keer doe jij mee aan de Vierdaagse? Ja, dat is, uh, verleden jaar is het, ja, niet dat gekkigheid ben ik voor de eerste keer uh, begonnen en dit is dan de tweede keer, maar ik hoop het nog behoorlijk uh, behoortijdje te mogen gaan doen, uh, dat wandelen, want het uh, is me zeer uh, goed bevallen. En, en, hoe do, en nu doe je dan 50 kilometer vandaag, ja. maar is dat een bewuste, bouw je dat op, steeds wat erbij of hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, ik begin, uh, kijk, ik, ik ben redelijk uh, sportief. Dus ik fiets en ik schaats, uh, ik schaats de winter door. En, en ik, ik, ik moet de race fietsen, dus ik veel dingen. Dus. Maar het lopen, daar begin ik uh, meestal voorzichtig mee uh, als het weer het toelaat. In uh, ja, januari, februari begin je met 10 kilometer, dan 15 kilometer, dan, dan 20 kilometer. En dan meestal één keer in de week doe je dat in de maanden. Uh, januari, februari, in de maanden, maart. Ja, maar dan ga je er geleidelijk aan iets opbouwen. En dan uh, beginnen we ook met, uh, met de groep. Want we, we, we zitten in een groep uit uh, Wezenten. In, uit Overijssel. En hmm. de man, groep van twintig, waarvan uh, ja, ook uh, zes vrouwen meedoen. Dus het is een heel gemeleerd uh, gezelschap. Ja. En wat betekent dat, denk jij, voor al die mensen? Want het is zoiets, als je het niet hebt meegemaakt... schijnt nee, je niet uh, te kunnen voorstellen wat een vierdaagse lopen is. Kun jij het uh, uitleggen? Ik, ik heb toen, uh, twee jaar geleden heb ik mijn kameraden uh, zeg maar, opgehaald toen die vrijdag... En, uh, ja, op de, als je dan in Nijmegen bent op de sint Anna straat het is zo'n feest. En uh, ik denk, nou, dat wil ik, dat wil ik gewoon eens een keer meemaken. En toen yeah. heb ik me ingeschreven en toen was ik gelukkig ingeloofd, Maar ja, inderdaad, als je, je begint al s'nachts al uh, met... Uh, om twee uur word ik, word ik wakker gemaakt, want we slapen dan in uh, Groesbeek. Dan, dan ga je eten, je wassen of eerst was, uh, eten, scheren. En dan word je om drie uur met de bus uit Groesbeek naar Nijmegen gereden. Dus dan ben je om half vier, zeg maar, want ik loop de vijftig kilometer. Die moet op vier uur starten. Ja, en dan staan daar al, uh, al die studenten die al een ex aantal lutjes uh, frisdranken op hebben, die van alles uh, lallen midden in de nacht om vier uur. En Het mooie is, als je dat even een kilometer gepasseerd bent, dan lopen echt duizenden mensen met je mee, Wim. En dat is zo yeah, stil. Yeah. Je hoort alleen het geluid van de schoenen. Yeah. En geleidelijk aan kom je dan het eerste dorpje in de stad zijn Lent. Nou, daar, daar, daar knalt daar het geluid uit de speakers. En, ja, er staan mensen langs de kant, kinderen langs de kant ja. met snoepjes, met, met al het eten. Het is gewoon, ja, ik wil niet zeggen, carnaval is het ook weer niet. Nee, maar wel kippenvel, denk ik. Het is een een ik. bende. Het is echt uh, grandioos. Ja? En je... En je moet het eigenlijk gewoon een keer meemaken om zo'n feest, uh, ja, feest langs je heen te laten gaan. Dat geloof ik, ja. En ja. het, wat, wat een hoop mensen ook uh, vinden en denken is. die een beetje bang zijn voor die, die mensenmassa. dat je elkaar op de voet loopt. Maar dat is absoluut niet het geval. Uh, dat, is al, dat is toch behoorlijk. Uh, de mensen hebben wel respect voor elkaar. en uh, Ja, je komt zoveel mensen tegen. zoveel nationaliteit. En, uh, ja, goed. Een hobby van mij is ook nog fotograferen. Dus ja, ik vermaak me sowieso. Nou, ik kan zeggen, kan jij je lol op daar. Ja. ja, allerlei standjes. en mensen die, die elkaar blaren met doorprikken zijn. En dan. Ja, maar op. ja dat, uh, dat is gewoon genieten. Zo uh, dat is gewoon genieten. Het, het is eigenlijk gewoon. Op vakantie, maar je moet er wel wat voor doen voor die En, en het verbroedert natuurlijk enorm. Ja, dat zie je zeker. Een, Want je bent een, allemaal iedereen... met hetzelfde bezig. Wat zeg je? Want je bent allemaal met hetzelfde bezig. Dus je hebt zo'n enorm doel met elkaar. Ja, kijk, en, en er zijn natuurlijk mensen die het, die het makkelijk afgaan. Maar er zijn ook uh, van die doorbijters, zeg maar, die, uh, ja, die toch iets meer kilo's moeten meesjouwen. Maar daar heb ik toch wel ontzag voor. En die, die knallen toch ook uh, een veertig of vijf kilometer doorheen. En ja, ja goed, uh, je moet gewoon zorgen dat je iedere dag voor vijf uur binnen bent. Ja. Dus is, uh, anders is het over, dus... Nou, pet Petje af voor iedereen die meeloopt. Ja, lijkt me wel, dat wil ik wel zeggen, ja. ja. Jij hebt nog een uh, weertip, volgens mij. Ja, nou goed, uh, het is inderdaad uh, sommige mensen, ik hoorde het net ook al, die werd al wakker door, door een geknal yes. en... Uh... Ja, dat is inderdaad zo. Want vandaag met die noordwestelijke wind uh, worden er toch weer de nodige buien het land uh, ingeplaatst. Nu is het zo uh, dat ik hier uh, ja, tegen een blauwe hemel aankijk met toch wel wat, wat, wat cumuluswolkjes. Dat zul je vandaag ook verder zien. De uh, temperatuur uh, loopt toch nog wel op in het binnenland. Uh, tegen 20, 21 graden in het noorden moet je denken is het wat, uh, wat frisser. Ja, gaan we dan naar de zaterdag toe, dan, uh, dan is het toch wat, uh, wat meer bewolkt. Het blijft uh, wel droog en uh, ja, als alles een beetje mee zit... De zondag ook mee en dan volgende week uh, moeten de temperaturen geleidelijk aan weer wat uh, in de lift gaan. Maar misschien wel op de woensdag, de donderdag richting 425 graden. Dat klinkt goed. Ja, dat lijkt me wel. Dankjewel en heel veel succes met de ja, vier dagen. Ik heb ook nog uh, succes uh, de laatste 20 minuten of 15 minuutjes en uh, gaat zeker goed maak er een komen. Fijne dag dan. Dankjewel, jij hetzelfde. Bye-bye. En bye bye. Uh. Uh, if you got a problem belt u dan gewoon 0800 11 Let Nou, je kan niet zeggen dat Billy Swan geen applaus krijgt, hè? Denk je toch twee keer dat hij afgelopen is? Gaan ze weer klappen. Hij nee, maar buigen, en maar buigen, en maar buigen. Nou, ik buig voor jou, Peter. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom in het programma Op de Valreep. We hebben nog tien minuutjes. Nou, tien minuten. Ja, je, je mag, jij belt over Griekenland, volgens mij. Ja, want het is vreselijk wat er gebeurt. En vreselijk dat de media een, een eenzijdige berichtgeving uh, doet terwijl men beter moest weten. Ik vind het zo erg. En uh, ik heb zoveel Griekse vrienden... en uh, mensen zijn en blijven evengoed gasvrij... dat ik het uh, prachtig vond dat op het begin... Uh, of begin, een paar uur geleden... die meneer zei van... Ja, hoe vinden de Grieken het zelf? Ja. ja, we hebben geen Griek aan de telefoon gehad. Uh, ja. Maar ik ben blij dat jij even belt... dat er toch iemand op reageert. Want ik vond het ook een hele mooie vraag. Want er is natuurlijk zoveel aan de hand... Ja. En uh, ik, ik hoor in je stem dat, dat je heel veel doet. Ja, het, uh, het doet je natuurlijk veel. Uh, ik moet eerst vooropstellen, ik, ik spreek Grieks en ik lees Grieks. Ja. Uh, ik doe heel veel met Griekenland. En uh, ja, laten we bij het begin beginnen. Griekenland zou toetreden tot de EU. En Griekenland kreeg opdrachten van de EU. Een van die opdrachten was het beveiligen van de grenzen. De grenzen om... Uh, ...mensen te weren uit bijvoorbeeld... ...Afghanistan, Albanië... ...Irak, enzovoort, enzovoort. Dat heeft Griekenland... ...miljarden gekost. Miljarden. Dat was een opdracht. Een opdracht van de EU. Tegelijkertijd... ...zijn er investeerders in Griekenland... ...die bijvoorbeeld uh, in een... Uh, ...energiepark investeren. Mm -hmm. Dat brengt miljarden op. Maar nou, daar heeft de Griek niks aan. Dat was een van de voorwaarden van de EU. Nou... Als je dan bedenkt uh, dat er bijvoorbeeld er is een brug gebouwd die, die brug is wereldberoemd, heel bekend. Dat is de rion antirion brug Dat is de brug die gaat van uh, Patras naar uh, uh, Antirion. Dus uh, aan de overkant van uh, uh, de... Uh, direct aan het begin van de Golf van Corinth. Ja. Nou, die brug die brengt miljoenen op, jaarlijks. Maar niet voor Griekenland, daar zitten een paar Duitsers achter. Nou, zo gaat dat steeds verder... En uh, ja, de Griekse Hengen-Hendrik, uh, laten we ze maar uh, toele en kosten noemen, die moeten dat allemaal toch wel betalen. Ja. Nou, hoe zou jij het vinden als jij voor andere mensen, voor anderen hun gewin, uh, moet beginnen te betalen? Dan komen de sprookjes in de wereld van, die Grieken gaan met 52 naar pensioen. Dat is helemaal niet waar. Het zit heel anders in elkaar. Mm -hmm. Maar ja, de mensen geloven wat ze willen geloven. Ja. En lezen wat ze lezen en horen wat ze horen. En het is natuurlijk ook heel lastig. Jij weet veel van Griekenland en je komt er heel veel... van. je hebt veel vrienden daar. Wij zien het ja. journaal, je leest de krant, je hoort er heel veel over. En het is ja. dan heel moeilijk om, als je al die informatie krijgt... en je bent niet te zakenkundig, zelfs als ben je dat wel... maar om dan heel duidelijk je het te, te, te kunnen overzien allemaal. Als je begrijpt ja. wat ik bedoel. Ja, dan, dat is het, maar... Het... Ja, het, het is gewoon absurd uh, dat er worden verhalen in de wereld geholpen... dat uh, uh, 80% van de Grieken uh, ambtenaren zouden zijn. Nou, gaan ze het verhaal anders aan. Hoeveel miljoen, hoeveel miljoen Grieken leven er in Griekenland, weet je dat? Nee, dat weet ik niet. 58, geloof ik, toch? Dat <laughs> is ook zoiets. Er zijn 10 miljoen Grieken. Zo weinig 10 maar? 10 miljoen. Oh. Hoe willen 10 miljoen mensen in vijf jaar tijd 112 miljard terugbetalen, besparen. Hoe willen ze dat doen? Ja, dat kan ook niet natuurlijk. Dat is alsof ik tegen jou zou zeggen, weet je wat Wim, uh, ik zorg er nu voor dat jij een Porsche bij elkaar gaat sparen binnen vier jaar. Het is dus alleen <laughs> nog maar de vraag of jij binnen vier jaar nog bij machten bent om dat ding te rijden. Ja, ja, ja. Ja, ik, ja. Ik, het is, we kunnen er niet lang over praten. Ik vind het ook een heel moeilijk onderwerp, om, weet je, om even snel in een minuut... want we zitten tegen het nieuws aan en het programma ja. is bijna afgelopen. Maar ik vind het toch goed dat je even heel duidelijk jouw uh, mening hebt gegeven. En ja, dat we daar... ik, ik, zou het, ik zou het zeer op prijs stellen... Als de mensen die in de media, uh, die in het nieuws... een verantwoordelijkheid hebben om uh, berichtgeving te doen... jongens, doe het dan fatsoenlijk. Stop met die leugens. Want dit is alleen maar uh, uh, koren op de molen van, uh, van partijen... zoals de PVV of uh, VVD. weet ik wel wat. Het, het, ik heb niks tegen die partijen. Iedereen moet zich uiten. Maar probeer de waarheid te vertellen. Ja. En dit, dit is gewoon vreselijk. Er zijn mensen die hebben zelfmoord gepleegd. Jongens, denk eens na. Ja. Dank je wel. En ik ja. ga met jou, en dat ga ik eigenlijk met alles, voor de ja. waarheid. Maar dat is hier wel heel moeilijk wat, wat de waarheid is. Maar ik hoop dat die, dat die voor jou en voor alle mensen daar uh, boven water komt. Even een Parapolie. Dag Peter. Ja, zo. Hoi. Hoi. Heb ik Marlies... Ja? ja? Ja, hallo Marlies. Op de, <laughs> hallo. Op de valreep. Want ja. dit was even een heel serieus item wat we nou, net hadden. Dat, ja, is, dat kan, je, kan je even niet zomaar even goed uitgebreid bespreken nee. in zo'n korte tijd. Maar nee. we kunnen wel in korte tijd jou misschien een prijs laten winnen. Ja, leuk. Hartstikke leuk. Ja. Want ik, ik werd wakker met die mevrouw met die fruitvliegjes. <laughs> En toen kwam dat de, die cryptogram erbij. En ja, ik, ik doe eigenlijk nooit cryptogrammen... maar ik lag eigenlijk daar, denk punten, punten, punten. Ja, ineens dat ik, dat ik dacht... Stip ik ga hem nog heel even wachten. En toen, ja, ja. Want ik zal nog dat even. Ik dat tellen? Ik denk, Jippelijn, ja. nee, dat is het ook niet. Ik denk, nee. ja. ik denk als je de tje achter zet, dan is het het wel. Dus <lacht> ik denk, zal ik nou gaan bellen? Ik denk, ik bel gewoon even. En ja. zo waar zeg. Nou, dat vind ik hartstikke leuk. Ja. Mijn dag is weer mooi. Nou, helemaal goed. Ja. Ik wou zeggen, zeg hem nog maar niet, maar je hebt het antwoord al gegeven voor de mensen die het gemist hebben. Nee, dat geeft niks. Ik vind het heerlijk. Je bent lekker enthousiast. Daar hou ik van. Maar de crypto was puntenreeks, dertien ja? letters... Ja? en zeg jij nog één keer het prachtige antwoord. Stippellijntje. Helemaal goed. Ja, Ap applaus voor jou. Ja, dankjewel. Je dag ja. begint inderdaad heel goed. Ja. Ik feliciteer je met, uh, met uh, de dankjewel. prijs. Ja. En uh, ik wens je een hele fijne dag. Dankjewel, Wim. Het is een leuk programma. Ik ga toch... Uh... Nog eens wat meer wakker worden. <laughs> en uh, alle mensen die luisteren uh, een hele fijne dag. En ik hoop dat allerlei problemen toch tot een goed eind komen. En ja, ja. met dat Griekenland, de wereld is gewoon krom. Ja, er uh, zijn het veel kromme dingen in de wereld. Het is een, ja, uh, heel, er is veel krom. Daad. Maar ik ja. moet ook niet vergeten dat er heel veel mooi is. Dat moet ik dan toch nog even dat tot slot zeggen. Want ja, er is ook, is ook hartstikke zo. veel. En dat zie je ja. ook maar weer in deze uitzending. Waar heel veel mensen elkaar helpen. Met elkaar meedenken. Ja. Ja. Er gaan zelfs twee wildvreemde vrouwen samen naar Toscane ja, volgend hartstikke jaar. hartstikke leuk. Ja. Is dat leuk? Ja, ja heel Hartstikke leuk. bedankt. Ja, ja oké. Okay. Nou, fijne fijne dag. dag. Ja, dank je. Dag, dag Marlies. Dag, dag. dag. En voor u ook allemaal een hele fijne dag. Ik vond het erg fijn om hier vannacht te zijn. Om Astrid te vervangen. Ik wens Astrid alle goeds. En weer heel veel plezier volgende week met u. En tot heel gauw wat mij betreft. Dag dag.